Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damaskus... zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters speelden de kinderen buiten omdat het rustig leek. Syrische activisten en bewoners van het dorp melden dat er plotseling gevechtsvliegtuigen verschenen. Ze spreken van een willekeurige aanval. Volgens een Syrische mensenrechtengroep is niet duidelijk wat er gebeurd is. In de regio zouden veel opstandelingen actief zijn. Ook vragen ze zich af waarom de kinderen op straat speelden terwijl er ochtends nog geschoten werd. De aanval zou zijn uitgevoerd met clusterbommen. Er zouden zo'n 70 niet ontplofte kleine bommen zijn gevonden. In totaal zouden er gisteren 117 doden zijn gevallen bij verschillende gevechten in Syrië. Suriname heeft de afgelopen dagen een aantal grote contracten afgesloten met investeerders uit het buitenland. President Boutersen maakte dat gisteravond bekend tijdens de viering van Onafhankelijkheidsdag. De grootste contracten zijn gesloten met twee Canadese bedrijven op het gebied van vergoudwinning. Het zou om miljarden overeenkomsten gaan. In verband daarmee had Boutersen zijn volk onlangs al een gouden kerst beloofd.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 En in de jaren groeide het uit tot een van de bekendste werken... uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. In een documentaire vorig jaar over Canto Ostinato... werd gesteld dat het stuk een bezwerend effect heeft op de luisteraars. Simeon ten Holt noemde het een afspiegeling van zijn eigen innerlijk. Ten Holt is 89 jaar geworden. Het weer in het noorden, nog een paar buien. Overdag is het overwegend bewolkt en zijn de periode met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal.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 Wat leuk om je te zien, Adeline. Wat leuk om je te zien, Adeline, Adeline. Heb je even tijd misschien? Da, da, die, -da, -di da, di, da, di, da. Ja, tuurlijk heb ik even tijd. En Jan Nemo's ook. traces. Het platenhoekje van Jan Eemhout. Goedemorgen. Een week geleden... toen eh, draaide ik in dit rubriekje King Crimson en Cat Food... vanwege Adeline van Leers jeugdsentiment. Dat is nou typisch zo'n nummer waarvan je zegt... dat verwijst naar een periode in mijn leven. En toen was ik daar gevoelig voor, om wat voor reden dan ook. En daarom vind ik het nog steeds mooi. Zou je er laten we zeggen, vanochtend voor het eerst kennis meemaken... dan zou je denken, hmm, ik weet niet, zoiets. Ik heb dat zelf een beetje met uh, de softmachine. Uh, ik weet niet wat ik ervan zou vinden als ik het nu zou hoorden. Maar toen ik het in 1970 hoorde, het was toen twee jaar oud... toen ik het voor het eerst tot mij nam, toen dacht ik... pardon, hope for happiness... softmachine in 1968 en Hoop voor Happiness. Um, de softmachine maakte deel uit van de Canterbury-scene. Uh, ja, bestond uit een groot aantal muzici die uh, elkaar beïnvloeden en inspireerden. En een geheel eigen geluid maakten en wars waren van commercieel succes. De softmachine kon bijvoorbeeld alleen maar van start gaan omdat uh, een of andere miljonair op Mallorca besloot om ze te gaan uh, steunen, financieel. Uh, merkwaardige band. Vooral uh, de drummer Robert Wyatt... die je hier ook uh, hoorde zingen, vond ik uh, bijzonder. Uh, we zouden nog jarenlang van hem... Uh, nou eigenlijk tot op de dag van vandaag, van hem uh, kunnen genieten. Uh, hij stapte uit de softmachine toen de band een beetje jazzy werd... en uh, daar hield hij niet van. Hij is ook te horen in uh, een andere Canterbury Scene-band... Caravan. Nummer heb ik ook uh, alles uh, laten horen. Is trouwens een bescheiden hitje geworden. Um, If I could do it all over again, I do it just for you. Ja, dat vinden we ook niet in de top 2000. Ik zou het zo leuk vinden als, als het uh, op 31 december 5 voor 12 zou zijn en uh, die top 2000 zijn einde zou naderen. En uh, de dienstdoende presentator zou zeggen en dan nu nummer 1, en dat je dan dit hoorde... Ja, caravan zal nooit in de top 2000 uh, belanden. Na misschien wel ooit. Je weet het niet. Maar niet op nummer één. Uh, daar durf ik wel een goede fles zijn op te zetten. Um, wie er wel in staan, altijd de Bee Gees. met uh, verschillende nummers. Ik ga even een uh, stukje laten horen van How Can You Mend a Broken Heart.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 De Bee Gees die wisten heel goed hoe je een uh, goed popliedje in elkaar moest zetten. Daar hadden ze echt voor doorgeleerd met z'n allen. Alleen de performance, uh, daar ging het, maar dat is een kwestie van smaak... Uh, bij mij altijd mis. Want how can you mend a broken heart? Als je, als je dit hoort van de Bee Gees, dan geloof je het gewoon niet. Dan denk je, ja, dit is suikerzoete, uh, kleverige ellende... die dus geen echte ellende is... Dat dat liedje wel degelijk deugt, dat uh, is te horen aan de uitvoering van een ander. Kenners zien de bui al hangen. Een hele fijne bui die, uh, die echt door hart en ziel gaat. El Green, tot volgende week. Just stop the rain from falling down. Tell me how, how can you stop, me stop me. the old sun from shining? What makes the A loser every Somebody please let me. Know. Still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one? Told us about the sorrow. So, how can we have a broken heart? And mine is. How can you stop the rain from falling? Out? I'm off the same, yeah I believe I, I feel like I got to, I feel like I wanna to love again. How can you bend this broken heart? Somebody please tell me. How can you stop the rain from falling down? I can go off my clothes oh is gewoon muziek, hè. Die is gewoon... Uit zijn poren je komt het Elkween. Zo fantastisch, dank je wel, Jan. En ook te gek om dat nummer van Soft Machine weer is. De hoop voor happiness. Hoop voor happiness. Hoop voor... Ja, nou, waanzinnig. En uh, Caravan, ook leuk. Dank je wel, Jan. Je hebt ons weer helemaal verwend. Goed. Kool uh, van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht... of voor de vroege ochtend. Laat maar luisteren. Nog even over muziek en poëzie. Een paar weken geleden was ik in Londen... en zag daar de voorstelling Let It Be. Een muziekavond van vier jongens... die gespuugd Ringo, George, John en Paul zijn. Maar dan van nu dus. Ze speelden geweldig. Alles wat we zo goed kennen van toen. Onherstelbaar verbeterd, zou Gerrit Komrij zeggen. Dezelfde avond schreef ik dit. Net echt... Let It Be, Londen, 24 oktober 2012. Alles was er. De perfecte John, Paul, George en Ringo en de muziek. Blinden konden weer zien. Bejaarden werden afgevoerd. Kinderen zagen hoe mooi het is als love is all you need. Ik dacht aan de jongen die nog alles worden kon wat hij niet is geweest... De volgende dag ging ik naar Don McLean. Ik geloof dat je McLean moet zeggen. McLean is meer van de tandpasta. Don leefde nog, al was dat van zijn gezicht nauwelijks af te zien. Ik ben al jaren een trouwe fan. Eind 1983, begin 1984, ik weet het niet meer precies... schreef ik Frans Halsema een briefje. Ik wilde de teksten van Don McLean vertalen... en hij was de meest geschikte om die te zingen, vond ik. Ik meen me te herinneren dat ik de vertaling van Empty Chairs meestuurde. Uit zijn antwoord bleek dat hij geïnteresseerd was. We maakten een afspraak. Maar kort daarvoor overleed hij. Op 24 februari 1984. Ach Adeline, ik denk te weten dat je geen groot liefhebber van Dom en Klein bent. Maar wil je toch een stukje Empty Chairs laten horen? En denk dan even aan Frans Halsema... ...en een heel klein beetje aan mij. Ik I feel a trembling tingle of a sleepless night Creep through my fingers and the moon is bright Beams of blue come flickering through my windowpane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 Until you went Morning comes and morning goes with no regret And evening brings the memories I can't forget Empty rooms that echo as I climb the stairs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 Natuurlijk draai ik Don McLean of McLean voor uh, onze Cover Gemert. En ik zat eventjes te kijken, want dan ben ik ben vergeten te vragen aan Co. Of die nog steeds zo goed klinkt als. Want ik vind het echt een hele jonge stem. Hij is nu 67 en hij is dus nog steeds op tour. Ik heb net even op internet gekeken, maar hij klinkt nog steeds heel goed. Goed, gaat u mee naar de film? Zie je me in 30 years? hearts down into your eyes It's too strange and your face looks backwards do you know what's gonna happen you've done all this already As me i don't want to talk about time travel we both know how this has to go down so why don't you do what old men do and die why don't you just take your little gun out between your legs and do it boy Time travel is outlawed, used only in secret by the largest criminal organizations. When they need someone gone and they want to erase any trace of the target ever existing, they use specialized assassins like me, called loopers. You're a looper? You know what we do? And the only rule is never let your target escape, even if your target... It's you. This is not a good thing. My boss will be searching for me until he finds me. Sweep the streets. Get on it. I'm gonna fix this. I'm gonna find him! I'm gonna kill him! Hunt them down. And every second that passes is bad. What's he gonna do? I'm gonna save your life. My life! Your life! I know you're not lying when you say you're gonna kill this guy. This is like a nightmare. I'm sorry. Oh, my God. Amerikanen toch goed, hè? Zelfs die trailer is gewoon al een film. Oké, okay, en dan zonder geluid. Ik bedoel zonder beeld. En dan... en dan, Nou, goed, oké. Okay. Your face looks backwards and let's not talk about time travel. Nou, ik zat er lang over na te denken, maar ik dacht... Uh, let's not talk about this film at all. Want ik moet natuurlijk helemaal niks weggeven. Dit is uh, de film Looper. Um, en, yeah. Ja... Uh, ik, ik las ergens van: dit is een betere uh, film dan I Inception, weet je wel. Dit heeft een menselijke maat. En... Ja, de menselijke maat heet hier Bruce Willis. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Want het blijft altijd zo Bruce Willis. Ja, ik weet niet. Het is gewoon die kale kop. En die... Maar goed, oké. Okay. Uh, er is ook wel heel veel geweld in deze film. Maar de uh, mind. Uh, Trap, of hoe zeg je dat? De mindfuck, de, is leuk, is leuk. Ja, is gewoon een leuk film. Goed, toen dacht ik, nou, ik ga verder niks meer over die film zetten. Ik heb de hele week naar luisterboeken geluisterd. Want ik heb, uh, uh, ik heb allemaal mozaïekjes zitten maken. Mijn vingers liggen weer lekker open. En ik dacht, die moet ik even tippen. Want uh, er was allemaal Sinterklaas en Kerst en zo. En dan moet je, dit zijn ontzettend mooie cadeaus. Ja, Geert Mak, reizen zonder John, op zoek naar Amerika. Voorgelezen door Job Cohen. Nou, jongen, waanzinnig. Ik heb gewoon... Zo, genoten. Job doet dat heel goed, zeker. Non-fictie kan hij goed. Ik bedoel, ik vind hem bij, bij fictie uh, soms een beetje minder. Maar dit is fantastisch. En het is natuurlijk. Uh, het is zo'n ongelofelijke uh, mooie les over uh, Amerika. Nou, meer ga ik er even niet over zeggen. Uh, René Appel, Schone Handen. Dit is eigenlijk al een, een oude die ik nog erg. die ik nog allemaal nooit afgeluisterd had. Uh, dat is. Uh, Lineke Rijksman, die leest dat voor. Het is gewoon zo'n echte. Uh, die is zo gewoon zo goed. Het is gewoon zo'n goede actrice. En ze neemt je zo helemaal mee. Ik, ik bezwaar bij René Appel vind ik altijd dat je denkt van uh, ja, oké, okay, er wordt tegen water gekookt, maar geen tegenzet. En, en hem op het einde denk ik. Oh, Wat is dat nou? Maar hij schrijft het wel heel goed op. En uh, ja, het klopt allemaal. En, en nou, ik heb zoiets van, ja, die stem van mij, die van Lieneke, dat is, dat is helemaal goed. Weet je wat echt helemaal prachtig is? En dat weten misschien niet genoeg mensen. Otto de Kat. Ik heb al vaker dingen van hem gehoord, moet je nagaan, niet gelezen. Uh, de inscheper, prachtig verhaal. En hier nu, uh, hij leest die zelf voor, bericht uit Berlijn. Ik vond het bloedstollend mooi hoe hij schrijft, zijn stijl, zijn... Uh, ja, het gaat, het gaat over een diplomaat in, in Bern. Het is in voorjaar 1941. En, nou ja, het is gewoon een hele mooie tip. Alles van Otto de Kat is trouwens heel erg mooi. En, nou, Willem Nijhold. Oh, jongen. Uh, brieven aan Hella Haze. Uh, uh, met Bonsend Hart. Dat is in boekvorm verschenen. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf voorgelezen. Want dat vindt hij heerlijk om te doen. En hij weet ook heel goed dat hij dat waanzinnig goed kan. Hij is nu 78, die man. Ziet er nog steeds goed uit. Uh, het is een verkapte ja, autobiografie eigenlijk. Hij had ook zoiets uh, bij Helle Hazen Van God, mag ik jou schrijven? Want dan, dan weet je, ik moet het aan iemand kunnen schrijven. Dan kan ik over mijn kampervaringen vertellen in Indonesië. Uh, uh, een aantal mooie anekdotes over het toneel. Ze krijgen ook sommige mensen echt recht voor een rapen. Eh, worden ze afgemaakt. Gerrie van der Kleij kijk ik nu ook anders aan. Karel van Eijk eh, is er niet meer. Maar... En eh, het is ook natuurlijk gewoon af en toe een lekkere valse nicht. Ja, kan niet anders, kan niet anders zeggen. En, eh, maar hij schrijft heel erg eh, leuk en kan waanzinnig goed vertellen. Dat ik vond het een prachtboek. En nou wat ook te gek is, Cees van Ede. Ik heb al eerder... Eh, uh, Haruki Murakami van hem, uh, weet je wel, uh, Northern Wood. Yeah? Dat is ook een van... Norwegian Wood, sorry. En nu heeft hij na de aardbeving uh, zijn uh, vijf losse verhalen. Zijn er vijf? Weet ik, ja, vijf losse verhalen... die allemaal met elkaar te maken hebben. Het is ongelooflijk aanrader ook. Heel erg mooi. Nou, ik heb er eigenlijk heel inhoudelijk dus eigenlijk niet zoveel over gezegd. Maar goed, die, die vijf titels, ik uh, mag ze u allemaal aanraden... En uh, kan je dan lekker met Kerst en uh, Sint en iemand cadeau doen. Goed. Um, <tie> oh ja, die Blok is overleden. Kun je toch een klein stukje laten horen van dit liedje... uit Jezus ja, de nee, zuster", wat, ik, wat ik zo mooi vind. Oetrand is er niet meer, maar... En die ook niet, maar dit is... Laat ze breien. Insteken, omslaan, doorhalen, aflaten gaan. Insteken, omslaan...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 je horen, oe. laat ze breien, hoe, het is zo nodig, hoe. Laat ze breien, hoe. elk staatshoofd in ieder land. Laat ze breien alsjeblieft, doe het Anders ja? komt er nooit een uimk aan Oh, het is zo oe. mooi. Het zingt het ook laat zo mooi. Oe. Ik moet eigenlijk laatst, omdat we... het programma is nog zo vol, ik moet een heleboel dingen doen. We moeten keihard over naar uh, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemans. Rex, wat je nu gaat doen, het is... Uh, college. Je gaat gewoon college geven, we krijgen geschiedenisles. Dat uh, zou je zo kunnen stellen, eigenlijk, maar uh, ik wil er niet uh, te dik over doen. Maar uh, ik wil toch wel een interessant uh, uh, fenomeen in de popmuziek uh, aankaarten. Dus, uh, uh, daar ben ik dan zelf een groot liever bij van: van Hawaii-muziek. Ja, en Hawaii-muziek, uh, Hawaii in zijn algemeenheid, is op het ogenblik natuurlijk toch een hot topic. Eigenlijk, want uh, onze, grote vriend, onze uh, uh, grote vriend, de Amerikaanse president, komt dus eigenlijk dus van Hawaii. Ja, en uh, ik wil het plaatje draaien, dat is toch wel, toch wel interessant, uh, waar hij zijn jeugd mee heeft doorgebracht. Dat, dat, waar, dat, Barack Obama draaide dit plaatje vaak als je zijn biografie hebt gelezen... dan kan je daarin uh, ontdekken... dat hij stapeldol was... op de Waikikis. Dus dat draaide hij tot, tot gekwoordens toe... zou ik maar zeggen. Ik zal je zeggen, hij draait het nog steeds. Maar uh, dit wat hij als kleine jongen... Uh, ja, dat, dat, dat is de soundtrack... van Obama's jeugd. Ja. En hij woonde, hij woonde dus... Uh, aan strand. Dat zijn ook van die leuke dingetjes... als je het boek dus echt goed leest met alle sidelines... in een barak het strand. Hé. Hey. Ja. Dat zijn van die leuke dingetjes. Hé. Hey. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, Waikiki is uh, de beach waar hij is opgegroeid. En daar stond een barak. En daar, uh, daarom heet hij uh, barak eigenlijk. Oh, is dat zo? Ja, dat zijn van die kleine dingen waar iedereen over leest eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, en uh, dus... Is dat uh, strand ook naar hem vernoemd eigenlijk? Ja, Bama is dus strand in het, in het Hawaïaans. Ja. Dus eigenlijk is Barak Obama... Is, uh... Strandbarak. Is strandhut strand, eigenlijk. Strandhut. Ja, het is zo simpel al eigenlijk. Barack Obama, strandhut. We zitten wel enorm te kletsen. Ik wil uh, dat even voorzien van een soundtrack deze nacht van het goede leven. Uh, want uh, hier wordt een stukje muziek gemaakt. Dat is, is ongelooflijk eigenlijk. Ja, dit draaide Barack. Dit plaatje heeft hij grijs gedraaid. Met name dit plaatje zijn ook heel veel Hawaiianse platen. Luister even. Stap. Ik snap ook wel dat hij dat een, een, een ontzettend fijne plaat vond. En dat het dit is verworden tot de soundtrack van Barack Obama. Je hoort hier ook de energie die hij als president uitstraalt, toch? Ja, echt. Echt die, die, die, die tombeloze energie zit, zit al in dit nummer. Je, kan, je, je hoort het zo, je ziet hem over het strand rennen eigenlijk. Als een jonge jongen, voetballen, vissen. En, en, en, en een fijn leven hebben eigenlijk. Want het is een. Nou, ik ben, ik, ik ben er ook wel een beetje, een klein beetje. Met romney fan hoor. Dat kan ik ook wel toegeven. Oh ja? Ja, ja, ja. Dat, ik zeg dat gewoon. Ik, dat vind ik ook een hele knappe vent eigenlijk. Maar, enfin, op de Cape of de scout is... Luister nou eens even, dat is toch geweldig. Dit zijn de rasmuzikanten. Ik snap dat uh, dat barak hier uh, voor viel voor die plaatje, eigenlijk. Dus, eh... Uh, schitterend. Die gitaar die glijdt je gewoon door je ziel heen, denk ik Zullen we verder gaan luisteren? Nou, wel, dat vind ik een heel goed probleem, want we praten er wel een beetje veel doorheen. Hè? Haal hem een klein stukje terug. En uh, tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Fantastisch, Dat weet ik dan ook weer. Strandhut. Een strandhut regeert nu Amerika. Oh goed. Uh, iedere dinsdagochtend op Radio 4 bij Karo's... de ochtend van 4 tussen 7 en 9 heeft Margriet Vromans de eer... en het genoegen om schrijver H.L. Snijders te spreken... en van hem een ZKV te ontvangen. Een zeer kort verhaal. Want daar is meneer Snijders een meester in. En uh, nu mag ik die herhalen, dus uh, dit is de laatste. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Uh, ik ben dit weekend in België geweest en uh, in Kortrijk, en, en to, toen ik het plande, het geheel, toen zocht ik het op op internet, hoe lang dat was, nou, ja, 325 kilometer, en dan staat er ook altijd bij hoe lang je daarover doet, en in mijn geval is dat altijd langer. <laughs> ja. En dat uh, maakt me toch uh, onzeker en een uh, buitenstaander... Hè? dat ik niet het grote gemiddelde kan bijhouden. Nou, u rijdt maar... misschien gewoon wat rustiger. Nee, nee, nee, nee, ik rijd gewoon over die grote wegen... keihard, 120, precies wat er mag. En uh, Dus er is iets anders aan de hand. Maar, daar staat tegenover dat ik daarnet bij jullie in het nieuws hoorde... dat uh, uh, een bureau weer heeft uitgevonden of zo, dat de ouderen... Het de laatste twintig jaar veel beter hebben. Nou, ik denk dat staat er weer tegenover. Dat is een mazzeltje toch? <laughs> eh? ja. Maar daar heb ik toch ook weer eh, een beetje medelijden met meneer Krol. Die dus altijd voor die oudere partij op de tv, de radio en zo komt. En doet hij heel erg zijn pers. En dan zegt hij altijd hetzelfde. Dat het zo slecht gaat met de ouderen. Dus ik denk als hij ook naar de radio heeft geluisterd... dat zijn ochtend helemaal verpest is door dit bericht. Ja, want wat moet hij nou nog? Ja, precies. Ja. En wij, wie moeten wij eigenlijk geloven, Margriet? Ja, ik ben ook altijd zo bang dat er weer wat anders aan vastzit. Als dan weer gezegd wordt, die ouderen hebben het heel goed... nou, dat is dan misschien wel weer reden om daar weer op te bezuinigen. Dus dat zou oh. weer hoop geven oh, voor ja, meneer Kool. Nee. Ja, dat is waar. Zie je, jij zit er veel meer in, in nou ja. de politiek. Nee, nee, nee, ja. ik blijf ja. ook maar gewoon doorzeuren. Oh. U gaat lekker okay. lezen, volgens mij. Ik ga ook even doorzeuren nu. Oké, okay, het stukje heet Kortrijk. In die grote stad eh, Zaltbommel de grote watersnood. En zo menig arme drommel, die niet zwemmen kon, ging dood. Dit is het eerste couplet van een bekend Nederlands lied dat ik niet kende... en dat me werd voorgeneuried door een gedistingeerde heer die op Sigmund Freud leek. Hij was een Belg. We bevonden ons in België, in Kortrijk, in West-Vlaanderen. Hij vertelde dat, het in zijn jeugd, dat hij het in zijn jeugd vaak gezongen had... Hij was niet lang geleden met zijn vrouw naar Zaltbommel gereisd... om nu eindelijk eens te zien wat voor lui die Hollanders waren... die zulke liederen maakten. Ze waren onvoorbereid en werden getroffen... door de schoonheid van de historische stad. Ze waren zo enthousiast dat ze een arbeider aanspraken... met de woorden, wat woont u in een prachtige stad? De man keek verbaasd en zei dat hem dat nooit was opgevallen... Er zijn mensen die niet weten dat we in de geschiedenis leven. De eerste Belg die ik de avond tevoren bij het station van Kortrijk had ontmoet, Guy de Vos, wist dat wel. Na enkele minuten praten we al over de gulden sporenslag... die hier in 1302 had plaatsgevonden. De schuin in de grond geplaatste lansen... die de paarden van de Franse ridders opvingen. De Goede Dags waarmee de Vlamingen fatale deuken in hun harnas sloegen. Het einde van de feodale maatschappij. De burger had zijn verdiende plaats veroverd. Een Vlaamse en een Hollandse burger ontmoetten elkaar... en praten zonder schroom over 700 jaar geleden. Guy zei, nationalisme is oorlog. Ik knikte, bedacht aan Europa... De volgende morgen las ik voor in de orangerie, Broel Museum. Guy de Vos had alles georganiseerd, behalve het weer. Dat ontsnapte hem. Het regende buiten. Het druppelde in de orangerie. Voor de mens is dat niet erg, maar het boek kan absoluut niet tegen water. We bogen ons over de boeken en beschermden ze met onze schaduw. Het mooi aan op de regen uit het ZKV van A.L. Snijders... als bedankje voor de ochtendregen, zo heette dit stuk van Claude Debussy... afkomstig uit de epigraaf Antiek. Ja, we hebben er al eerder aandacht aan geschonken in onze uitzending... de A.L. Snijdersprijs voor het beste korte verhaal. Er zijn de afgelopen weken honderden verhalen binnengekomen... bij de uitgever AFDH, dat is de uitgever van A.L. Snijders... die de wedstrijd organiseert... Een vakjury gaat uit die honderden inzendingen de winnaar kiezen, maar het publiek kan ook stemmen. De beste 50 verhalen staan online. En via een link op onze website kunt u nog tot 22 november, 4 uur smiddags, stemmen. En dan weten we dus wie de publieksprijs krijgt. En ik heb de eer die publieksprijs te mogen uitreiken op 24 november. Ja. Het is dus natuurlijk uh, allang geweest, dat was uh, afgelopen zaterdag. En ik heb dus overigens zitten kijken, uh, maar er is nog niet... omdat het weekend was, hebben ze dat nog niet op een website gezet. Dus ik weet niet wie er gewonnen heeft. Nou, dat had ik graag even voorgelezen ook, maar misschien doen we dat dan volgende week. Oké, okay. en uh, straks kunt u weer luisteren hè, naar Caro's uh, de Ochtend van Vier op Radio 4. Uh, om zeven uur. Uh, en dan is uh, Mieke van der Weijden presentatrice... Goed, uh, wat gaan we doen? Oh ja, tijd voor Starik. Uh, bezig met de selectie van zijn nieuwe, voor zijn nieuwe bindel, bundel door, die binnenkort gaat verschijnen. Nou, hij leest voor, hij legt uit, hij gooit weg. Uh, een omgekeerde cursus Poëzie schrijver, vind ik. Dus doe er uw voordeel mee. heb ik, heb ik een, een, een, een, een, een hele eigen stem. We vergaderen hier s'nachts. We nemen moties aan die we daarna weer verwerpen. Moties van treurnis, moties van wantrouwen. Wij hebben zo onze principes. Als we dan thuiskomen... Na een lange nacht van met de vuist op tafel slaan, werpen wij konijnen uit het raam. Konijnen met uitgegroeide nagels, maar met een redelijk verzorgde vacht. Wij noemen dat beschaving. Wij van het overlegmodel, van het compromis, we nemen moties aan. Wij wel. Uh, hier hier uh, stel ik mij zo'n zo nachtelijke gemeenteraadsvergadering uh, voor in Vlachtwedde, of God weet het, het zusterhuiskerken, uh, waar mensen zich verschrikkelijk uh, druk lopen te maken met elkaar. En, uh, ik draag het graag voor, en dat heb ik dikwijls gedaan, en dat heeft wel een eigen. Toontje, eh, maar ik, ik, ik ben eigenlijk. Eh, Valk over, over die konijnen. Het is leuk, maar eh, het haalt het niet bij de beroemde. fukkende Konijnen van Els Moors. Eh, een hele goede dichteres die. Eh, een heel erg prachtig dicht heeft eh, geschreven. over de witte, fuckende Konijnen. En dat herhaalt ze ook eindeloos. En. en daar is, het, is dit beeld ook van eh, min of meer van gestolen. Dat is niet waar. Die konijnen met uitgegroeide nagels... maar met een redelijk verzorgde vacht... trof ik een keer in een krantenbericht aan. Dat vind ik wel een heel mooi beeld. Dat dan beschaving noemen. Ja, precies. Ja, verwaarloosd, maar toch dat, dat, dat, dat die nagels niet zijn geknipt... maar dat, dat, dat ze nog niet echt helemaal onder de stront zaten, zeg maar. Nee. Dat, dat, maar dus als je een gedicht maakt en uh, je, je vindt bij een andere dichter... een gedicht waar een, een, een soortgelijk beeld in voorkomt... maar dat is beter verwoord, dan dat degradeert je gedicht? Uh, ja, dan krijg ik uh, uiteindelijk altijd spijt... Uh, uh, ja, wij luisteren nu even naar de ringtoon van mijn mobiel. Dat oh, nou, is een liedje van de police. Oh, okay. Well, the telephone is ringing. Is that my mother on the phone? <laughs> Als iemand iets uh, origineler of slimmer heeft verwoord dan uh, ik op dat moment doe... Uh, uh, kijk, uh, ik, ik lees heel veel gedichten en... Uh, Oh, Fijn, dan uh, gaat de antwoordapparaat ook nog een keer. Ik had hem beter stil kunnen zetten. Um, uh, wat gebeurt er? Uh, heel vaak is het onbewust. Je leest, ik lees heel veel gedichten en dan gebeurt het dat je... Kijk, nu hoor je hem wel zingen. Oh, nou, hij is klaar. Oké, okay. ga die plaat wel opzoeken, ja? En zet hem even zacht... Uh, waar waren we? Het is gezongen door, je bedoelt toch uh, die. Uh... Het is gezongen door de bassist of de drummer oh, van niet, de police. Oh, niet, oh, niet door, door die, uh, die eikel, die uh, vervelende uh, sting bedoel je. Ja, die zag ik een keer bij de horen vandaan komen. Dat, uh, dat gerucht heb ik uh, ook diverse malen vernomen. Dat is een ongelofelijke. Uh, nou ja, okay. maakt niet uit. Goed. Uh, ja, nou, hebben we nog niet... Ik lees heel veel gedichten en ik, ik schrijf heel veel gedichten. En uh, uh, het, het, het, het gebeurt dikwijls ook onbewust dat je een beeld uit een gedicht... dat je eerder hebt gelezen uh, in je eigen poëzie gebruikt. En soms doe je het heel bewust van, uh, dat, dat je ergens heen wil... omdat je hoopt dat uh, sommige gedichtregels voldoen in collectieve geheugen vastzitten... dat je daar een variatie op kan maken. Dan werkt het weer beter, vind ik. Um, uh, maar in dit geval vind ik dat uh, Els Moorsa haar konijnen... creatiever inzet dan ik heb gedaan. Dus weg ermee. Er zijn niet veel programma's, denk ik, waarin je zowel Martin Fonsen hoort als de uh, Waikikis, Al Green en uh, Hattie Blok. <laughs> zij, zij. Goed, uh, we zijn uh, aan het einde gekomen. Um, uh, ja, ik kan je wel zeggen van, uh, word mijn vriend op Facebook, want dan ga ik al die dingen podcasten. Of kijk op mijn website www.adelinevandier.nl. Maar soms denk ik, ja, maar daar doe ik al die moeite voor. Maar goed, oké. Okay. Je kan ook mailen naar, nou, dat moet ik nee, Ik zeg ook niet eens dat je kan mailen, want dan moet ik dat ook weer gaan lezen. Nee, nee. nee jongens, uh, blijf gewoon maar luisteren. Het is gewoon een lekker een radioprogramma, toch? En uh, volgende week heb ik een oud collega te gast. Ja, ja, Mark Stakenburg. Hij medeorganiseert een. Uh, een Woody Guthrie tribute in de Melkweg in Amsterdam op 10 december. 200 jaar geleden werd dat deze grote Amerikaanse volkszanger geboren werd. Inderdaad, tijd voor een tribute, hè. Nou, wordt vast helemaal te gek, want het is zo'n mooie lijst voor tolkers. De Dijk, Daniel Loos, J.W. Roy, Edu Donkers, Abel de Lange... Hè, van A Song Journey, Jelka van Houten, Anne de Beus, Maurits Westerik... Veloski, de Shiner Twins en Laurens Juwense en Erwin Nijhoff. Nou, ik, dat vind ik een hele mooie line-up. Die avond wordt gepresenteerd door... Jan Donkers en Mark Stakenburg. Nou, ja, dat kan het helemaal niet meer misgaan. Mark uh, gaat uh, ons volgende week een beetje, beetje laten horen... hoe de echte Woody klinkt. Hier was een voorproefje, 1940. Woody, Woody speelt hier uh, voor Ellen Lomax. Een traditional. whiskey, rye, whiskey, rye whiskey I crave If I don't get rye whiskey I'll go to my grave Rye whiskey, rye, whiskey Rye whiskey I cry If I don't get rye whiskey I surely will die I'll eat when I'm hungry I'll drink when I'm dry And if whiskey don't kill me I'll live till I die I'll drink my corn whiskey and rye whiskey too, and the ones that don't like me can leave me alone. Well, did the boys ever say toasts when they were giving out drinks around back of the house or something like that? Do you remember any of them? Yeah, well, here's one pretty good one here that I heard down in that country. I don't know just exactly. I say. Here's tour, tour again. If you can't get tour, let me tour. Because I'm used to it. Uh, <laughs> well, uh, some of them were even worse off than that, weren't they, Woody? In the way of being uh, a little bit off color or something. KRO. Nacht van het goede leven. Kies KRO.